Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Venezuela worden na de dood van Hugo Chavez binnen dertig dagen presidentsverkiezingen gehouden. De president overleed gisteravond in een ziekenhuis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Chavez was 58 jaar en leed al geruime tijd aan kanker, waarvoor hij diverse malen is behandeld in Cuba. Vorige maand keerde hij terug naar Venezuela. Hugo Chávez was president sinds 1999 en was zowel nationaal als internationaal omstreden. Hij verzette zich tegen privatiseringen en andere liberale ideeën en vooral tegen de Verenigde Staten. De Venezolaanse vicepresident Nicolas Maduro treedt tot de verkiezingen op als waarnemend president. Maduro is daarbij als opvolger van de overleden president Chávez de kandidaat van de Verenigde Socialistische Partij.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 De Amerikaanse Transportveiligheidsdienst zegt zich zo beter te kunnen concentreren op de meer ernstige bedreigingen voor de veiligheid. Een grote bond voor Amerikaans cabinepersoneel noemt het nieuwe beleid gevaarlijk en kortzichtig. Het weer, het is 1 tot 4 graden, overdag bewolkt en af en toe zon, het wordt met 14 graden opnieuw zacht. Dit was het NOS Journaal. En dan is er ANWB verkeersinformatie. de A15 tussen Gorkum en Nijmegen, daar is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen het knooppunt Del en de afrit Liadam. Bij dat ongeluk is een doden gevallen. Naar verwachting is de weg rond 7 uur weer vrij. Het verkeer wordt omgeleid via de A27, de A59 en de A2. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 Goedemorgen, het is woensdag 6 maart 2013. Vandaag komen de kardinalen in het Vaticaan bijeen... om af te spreken wanneer het conclaaf begint. Hoe lang duurt het nog voordat we een nieuwe paus hebben? De VVD in de Tweede Kamer wil af van het stimuleren van windmolens. Er is niks mis met fossiele brandstoffen... en ze zijn op dit moment simpelweg goedkoper. En radicale vernieuwers in deze tijden is het aan de jeugd... om met oplossingen te komen ten tijde van crisis. En dat doen ze met 23 ideeën om de economie te stimuleren hoort het het komende uur in Nu al wakker van Omroep WNL. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan ook vooral. Bel met het gratis nummer 0800-1121, dat is 0800-1121, of Twitter met de hashtag WNLNacht. Zonnepanelen op het dak zijn voor veel mensen vooral interessant... omdat ze geld opleveren. Deze mensen zouden vanaf juni wel eens iets duurder uit kunnen zijn dan nu. Want de Europese Commissie is een onderzoek gestart... naar het dumpen van Chinese panelen op de Europese markt. Peter de Smet zit hier bij ons in de studio. Hij is directeur bij Solar Clarity, een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt. Peter, goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, hoe lopen de zaken? Ja, de laat zaken lopen goed. Ja? ja, absoluut. Het is een... Uh... Een, een, een sterk groeiende markt. Uh, in Nederland wat anders dan in, dan in uh, uh, andere Europese landen. We lopen wat achter. Dus uh, veel uh, Europese landen zijn al over een, wat ik dan noem, eerste piek heen. Er zal alvast nog wel een piek gaan komen. Uh, de gesubsidieerde piek, daar zijn ze overheen. Nou, die hebben wij in Nederland eigenlijk niet gehad. Uh, dus wij zitten nu gewoon in een, uh, in een gezonde, uh, weinig gesubsidieerde, want er is wel iets van subsidie, maar weinig gesubsidieerde uh, sterke groeimarkt. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat je zelf ook zonnepanelen op je dak hebt. Ja, op het uh, kantoorpand inderdaad, op het huispand niet... want dat ja. is een beschermd uh, stadsgezicht in Weespen waar ik woon. Uh, dus daar mag het niet, uh, maar dan hebben we het maar op het kantoorpand goed gemaakt. Ja, want hoe, hoeveel, hoeveel heb je daarop? Uh, er ligt er een, een uh, poeh, ik moet ik even nadenken... Uh, nou, het equivalent voor uh, 4,5 huishouden aan uh, stroomopwekking uh, ligt erop. Dus en dan, dan praten aan... we over een uh, tachtigtal panelen. Tachtig zonnepanelen. Z uh, zijn dat dan ook panelen uit China? Ja, onder andere, ja. ja, ja. ja uh, want die Europese Commissie die is een onderzoek gestart naar Chinese zonnepanelen. Uh, kun je me uitleggen hoe dat zit? Ja, um, er is uh, in de afgelopen jaren uh, een enorme groei geweest in het aandeel van uh, Chinese producenten. Uh, als je kijkt naar wat er in de Europese markt wordt verkocht. Uh, geheel in de ja, in begin, en dan praat ik over een jaar of acht geleden, waren het uh, grotendeels uh, Europese producenten. En die hebben eigenlijk van liever leven uh, een zien, uh, zien, zien kleiner worden. Doordat de Chinezen veel goedkoper die panelen wisten te produceren. Um, tot op een punt dat uh, er een aantal producenten in Europa waren... die zeiden van ja, maar die panelen uit China die zijn wel heel erg goedkoop. Is daar geen sprake van staatssteun van ongehoorde of de staatssteun voor deze industrie? Ja, want krijgen ze, krijgen ze daar subsidie voor in China? Uh, nou, de Chinese economie, en dat is niet alleen bij zonnepanelen... dat is in feite ja, dat is een staatsgestuurde... Uh, tussen aanhalingstekens communistische economie... ik vind het wel een van de meest kapitalistische economieën... die ik ooit gezien heb, maar het is staatsgestuurd. En um, de Chinese overheid heeft wel besloten... dat zij de zonnepanelenindustrie uh, in zijn gehele breed... op alle mogelijke manieren gaan, uh, gaan ondersteunen. Uh, dus ja, uh, de, de, er, er gebeurt van alles, alle registers gaan open... alles wordt het uh, wel makkelijk gemaakt... maar er is niet concreet een subsidie... Van ik start de fabriek, dus hier krijg jij uh, X miljoen euro. Nee. Uh, maar export, uh, krediet, uh, uh, dat soort zaken. Alles is uh, fantastisch geregeld. Ja, je zegt ook, uh, de Europese fabrikanten van zonnepanelen... hebben de afgelopen jaren uh, hun marktaandeel steeds verder zien slinken. Ja. Uh, uh, zelf heb je een, een uh, groothandel in Weesp... Uh, ja. uh, met, met onder andere zonnepanelen. Als je, als je nou kijkt uh, naar het aandeel Chinese zonnepanelen... is dat dan ook de afgelopen jaren uh, schrikbarend meer geworden... wat er door jouw bedrijf heen gaat? Nee, voor mij is het... Uh... Uh, het, het is sowieso het grootste deel uh, van de panelen die we verkopen. Die komen uit China. Ik denk uh, zo'n 80, 85 procent. En wij hebben eigenlijk nooit uh, veel gedaan met Europese panelen. Uh, omdat ik ja, altijd een beetje van gedachte was van ja, ze zijn zoveel duurder. En eigenlijk niet beter. Uh, dus waarom, uh, waarom, zou ik, waarom zou ik het uh, onze klanten aanbieden? Zit er ook geen, is er echt geen verschil tussen? Nou, het is een vrij homogeen product. Eh, en we hebben het over een zonnecel. En die dan wordt verwerkt in een zonnepaneel. Eh, nou ja, en. en, en, en ja, wat wil ik zeggen? Het is een vrij homogeen product. Eh, uiteindelijk komt er elektriciteit uit. En die elektriciteit uit het Duitse paneel die ruikt echt niet lekkerder dan de elektriciteit uit het Chinese paneel. Eh, dus. Ja, ik, ik heb nooit echt de voordelen gezien. Als ik ook kijk tot nog toe dan waar de problemen zich hebben gemanifesteerd. Eh, manifesteerd. is dus eerder bij eh, Europese producenten dan bij Chinese producenten. Tenminste, van wat er bekend is, laten we het zo zeggen. Ja, Peter de dus, Smet, ja. dankjewel voor dit moment. Uh, straks praten we met je verder. Moet Europa wat doen aan deze dumping? En zo ja, wat? Daar uh, hopen we straks een antwoord op te vinden. Ook uh, slechte economische omstandigheden kunnen voordelig zijn. Het zet jonge mensen aan het denken... waardoor nieuwe ideeën ontstaan om de malaise op te lossen. Met succes startte de Britse zondagskrant The Observer... een actie waarin goede ideeën kans maken op een prijs. Um, Kennisland en Vrij Nederland zorgen voor een Nederlandse versie... onder de naam Radicale Vernieuwers. Nora van der Linden uh, van Kennisland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u dacht, wat de Britten kunnen, daar kunnen wij ook? Dat hebben we gedaan. Ja, want hoe, hoe is het uh, idee ontstaan uh, bij jullie? Um, nou, we hebben inderdaad uh, gevolgd wat ze in, uh, uh, in Engeland hebben gedaan. Dat was vorig najaar, geloof ik, zijn ze begonnen, 2011. Uh, en uh, dat deden ze, de Observer deed dat inderdaad de zondagskrant in The Guardian... in samenwerking met Denkdenk Denk, Denk, Denk Nesta. En zij hadden de Britons New Radicals. En uh, toen hebben ze vijftig ja, radicaal vernieuwende ideeën gepresenteerd... Uh, nadat ze een soort competitie hadden uitgeschreven. En dat hebben wij ook gedaan. Ja, want hoe werkt die competitie? Uh, nou, we hebben uh, een, uh, een, een oproep geplaatst in de Kleine Nederland in uh, november... en gevraagd om, aan mensen om hun radicaal vernieuwende uh, ja, initiatieven... organisaties, uh, individuen voor te dragen. Dus dat kon je, zelf, je kon jezelf nomineren of een ander. En uh, ja, daar zijn ruim 400 inzendingen op, uh, op gekomen. Nou, dus, dat lijkt me vrij veel. Daar moet je wel iets mee kunnen dan. Ja, dat was ook vrij veel meer dan we hadden, hadden verwacht. Dus het was heel mooi. Uh, dat hebben we in een maand verzameld. En uh, ja, vervolgens heeft een jury daarnaar gekeken. En uh, die heeft de, de, de, de, de meest vernieuwende ideeën, plannen, uh, projecten daaruit ge, gehaald. Maar we hebben ook gekeken, of de jury heeft gekeken naar ja, een breed palet. Dus uh, ja, ook, ook gekeken van nou, wat is nou. Uh, ...radicale vernieuwing in Nederland. En kunnen we dat laten zien met deze 23 radicale vernieuwers. 23 radicale vernieuwers. Uh, dan zit ja. ik zo na te denken en ik denk, ja, we praten hier wel heel leuk over... ...maar ik wil eigenlijk wel een paar van die ideeën horen. Ja. Uh, nou ja wat is er zo het, radicaal wat, wat er bij jullie is, is gekomen? Ja. ja. Nou, um, zeg maar, wat, onze, wat, wat we graag wilden is te laten zien van wat is nou het... Ja, kenniskapitaal, het sociaal kapitaal van de Nederlandse samenleving. Uh, en mensen die dus niet alleen maar uh, goede plannen hebben, maar ook echt iets doen. Dus dat was een voorwaarde. Um, en die, die wilden een podium geven. En een um, uh, nou, voorbeeld: bijvoorbeeld, en ik noem maar nu een buiten. Eigenlijk hebben ik gezegd: van uh, uh, morgen is de, is de bekendmaking. Mm -hmm. uh, dan is er een special van Fijn Nederland. Um, dus degene die ik nu noem, dat zijn niet per se de winnaars, maar dat zijn drie van, of een paar van die 23. Dat zijn tipjes ah. van de sluier. Ja, tipjes van de sluier, een teaser. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld Blue Rise, uh, dat uh, zijn twee ondernemers uh, die, ja, die nog niet helemaal geslaagd zijn in wat ze willen doen, maar wel heel ver zijn, die namelijk een soort energierevolutie willen veroorzaken door de energie van de oceaan te oogsten, wat ze zelf zou zeggen. Dus, uh, nou, dat is nogal technisch verhaal waar ik niet zo goed in ben, nou, maar het heeft te maken met... Heel uh, <laughs> uh, Nou, ze willen een, een, een soort uh, watercentrale bouwen in Curaçao, waarmee ze het warmte van het oppervlaktewater en en, en koude van het diepe water, uh, dat ze daarmee uh, uh, niet zowel energie willen opwekken als wel uh, de, het koude water gebruiken uh, voor bijvoorbeeld airconditioning of uh, uh, ja, op an andere dingen die gekoeld moeten okay. worden. Oké, details in Vrij Nederland. De, vo ja. de volgende, want je had ja. nog meer voorbeelden. Ja, nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Stichting Rambler. Uh, dat is een modelabel in Amsterdam, uh, die zit op de Zeedijk en die werken met straatjongeren als ontwerpers. Uh, dus het is een combinatie van mode en hulpverlening en eigenlijk is dit een goed voorbeeld uh, waarbij je kan zien dat het, hè, dus het, het, het, wat er aan potentieel aanwezig is in die straatjongeren wordt uh, ingezet uh, uh, ja, als modelabel. En dat verkopen ze dus ook gewoon en een deel van de winst of opbrengst gaat naar de straatjongeren. En zo bedrijven ze zichzelf. Ja, mooie ja. ideeën dus. In ieder geval radicale ideeën, zoals je al zei. Ook Wat ja. gaat er gebeuren met die ideeën? Moeten ze die dan zelf uitwerken? Krijgen ze een budget? Hoe werkt dat? Nou, eigenlijk hebben we... Uh, ja, nee, wat er hierna gebeurt... Uh, eigenlijk hebben we gezegd, dit is een podium. We willen gewoon laten zien wat er gebeurt. En het is misschien niet altijd... Radicaal met een grote R. Maar uh, het zijn mensen die volhouden. Die niet alleen maar ideeën hebben, maar het ook al doen. Um, dus uh, uh, ja, we geven ze een podium. En we hopen dat, uh, dat dit uh, ja, weer tot nieuwe verbindingen leidt. Uh, uh, ja, dat er een netwerk ontstaat in Nederland... waarbij mensen van elkaar kunnen leren wat innovatiestrategieën zijn. Inderdaad, misschien inspirerend voor jongeren... om zelf ook echt die stap te maken van denken naar doen... Um, dat is wat we voor ogen hebben. Maar we gaan ze niet nu uh, echt begeleiden. Want ja, heel veel zijn al gewoon zo ver. Die kunnen misschien wel heel veel van elkaar leren. We hebben het helemaal niet meer nodig. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nora van der Linden van uh, Kennis Land. Uh, we zijn zeer benieuwd. Uh, in ieder geval bedankt voor nu en een uh, hele mooie morgen. Ja, dankjewel. Zometeen krijgt u van ons een overzicht van dat wat in de ochtendkranten staat. En los daarvan hebben we het dit uur ook heel veel over energievraagstukken. We hebben het over zonnepanelen, maar we hebben het ook over fossiele brandstoffen. Dat allemaal zometeen. 14 minuten over 5. Dit is nu al wakker van de o BNL op Radio 1 met nu Kate Bush en Running Up That Hill. It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 Ook is het lastig bij dikkere mensen. Plooien in de huid worden vaak overgeslagen, waardoor die huid gaat ontsteken. De 20.000 euro kostende people dryer staat nu twee maanden als pilot in de zwammerdam... zodat de uh, kinderziekten ontdekt kunnen worden. Volgens de bedenker is er al een hele lijst van andere instellingen... die het droogapparaat heel graag willen proberen. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendbladen. Dank je wel. Goed, de Europese Commissie die is een onderzoek gestart naar de dumping van Chinese zonnepanelen op de Europese markt. De mogelijkheid bestaat dat de EU daarom een importheffing gaat instellen op de panelen uit China. Dat is misschien wel goed voor de Europese producenten, maar minder voor de portemonnee van de consument. Peter de Smet, directeur van een groothandel in zonnepanelen, zit nog steeds bij ons in de studio. Ja Peter, eh, zou het handig zijn van de EU om zo'n heffing in te stellen? Um, ik ben natuurlijk van mening van niet. Uh, ik begrijp op zich wel waar de, uh, waar de klacht vandaan komt... van degene die het onderzoek hebben aangevraagd. Dat zijn de uh, Europese producenten. Als ik mezelf in hun schoenen verplaats... Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat ze uh, ergens pijn en uh, pijnvoelen last hebben van uh, de Chinese uh, import. Echter, als ik ga kijken naar uh, de consument, uh, wat ik denk dat toch belangrijk is. Uh, ik, ja, voor wie maak je die spullen eigenlijk? Uh, ja, Die kan daar op geen enkele manier bij gebaat zijn, denk ik. Maar, maken we die, maar worden die spullen op dit moment ook niet aangekocht eigenlijk om, de, om de Chinese economie te stimuleren? Ze um, worden niet aangekocht om de Chinese economie te stimuleren. Uh, de nou, de... begrijp wat ik zeg, dat we, ja. dat we toch ons geld richting China pompen... terwijl ja, hoor, we het ook uh, gewoon in Europa zouden kunnen halen. Nou, ja, dat, dat, daar ben ik het zo. Nou, en, en op die manier wel mee eens. Ik denk dat we uh, ons in Europa, maar dat is meer een veel fundamentelere vraag... in Europa best wel eens mogen afvragen, maar ja, we gaan altijd voor goedkoop... en dan kom je al vrij snel uit bij China... Maar ja, als iemand maar altijd voor goedkoop blijft gaan... en het gaat allemaal naar China, dat geldt... Ja, dan raken we bij ons de banen kwijt. Maar dat is denk ik een, een, een, een veel fundamentelere discussie... want die kunnen we natuurlijk uitbreiden van de zonnepanelen... zo ook naar, naar mobiele telefoons, tv's, auto's. Pff, nou, auto's valt op zich nog wel mee, want uit China komt... kleding het maar er komt van alles uit China. En dat kopen we, omdat het zo lekker goedkoop is. Ja. En dat heeft natuurlijk economisch wel consequenties bij ons maar dat is een breder probleem dan alleen de zonnepanelen. Ik denk dat het dan, dan raar is om dat dan nu alleen op de zonnepanelen te gaan betrekken... en te zeggen, nou, dan gaan we daar een antidumpingheffing uh, uh, op doen. Kijk, als dat is wat je wil, ja, prima... maar dan moet je Europa afsluiten voor alles wat uit China komt. Ja, wat, wat, is, wat is dan een goede oplossing voor het probleem? Nou, ik denk dat, dat, dat het, uh, kijk, de dreiging van een uh, importheffing... Uh, is misschien wel net zo effectief als uh, de importheffing zelf... Wat ik nu wel zie gebeuren. is dat. Uh, ja, meneer China is wakker geworden. Uh, en toch ook wel. Uh, daar achter de oren begint te krabben. van. ja, oké, okay, wat, wat kunnen we zelf doen. Eh, om uh, dit te voorkomen? Uh, dus wellicht. Uh, moeten we niet zo radicaal. Uh, goedkoop zijn. Uh, wellicht moeten we toch eens wat, wat, wat, wat. kijken naar hoe wij inderdaad. die spulletjes naar uh, Europa aanbieden. Uh, en daar wordt nu al druk over gepraat. Want de antidumpingheffing als zodanig. Ja, die staat helemaal nog niet vast dat dat gaat gebeuren. Uh, in juni uh, moet daar een besluit over genomen zijn. En wat eigenlijk ik en uh, toch mijn Chinese contacten ook uh, wel verwachten... is dat er voor juni wel een compromis zal uh, komen... tussen uh, de Europese Unie en uh, China. Want uiteindelijk is niemand hierbij gebaat. Nog uh, de Chinezen, nog de Europese Unie. Want uiteindelijk ja, de exportbelangen van Europa, met name van Duitsland naar China toe, ja, die zijn ook aanzienlijk. Ja. En die kunnen hier natuurlijk ook door geschaad worden. Want die Chinezen gaan natuurlijk niet een draai om de oren krijgen... en dan, dan, dan, dan rustig blijven zitten en wachten tot de volgende. Nee, die gaan wat terug doen. Maar als ik het ja. kort samenvat, dan worden zonnepanelen... sowieso in de toekomst wel weer een stukje duurder. Ze zijn extreem goedkoop geweest in de periode januari... Dus uh, dat, was, dat was echt een, een punt waarvan uh, ik en meerdere mensen dachten van... ja, uh, hoe ver kunnen we naar beneden doorgaan? Uh, als je ziet dat uh, de meeste producenten, of dat nou in Europa of in China is... Ja, die maken gewoon al, al, al zeer geruime tijdverlies. Ja, dat kan natuurlijk niet blijven doorgaan. Dus een stukje duurder zal ze wel zijn. Of de consument dat merkt, is zeer de vraag. Ik denk er eigenlijk van niet. Waarom niet? De Nederlandse consument zal het niet merken omdat de btw op arbeid eh, verlaagd is van 21 naar 6 procent. Ik denk dat dat het ruimschoots goed maakt. Dus persoonlijk dan zal het niet zoveel uitmaken. Oké, okay, Chinese zonnepanelen, daar hebben we het over die de Europese markt overspoelen. Straks praten we er verder over in dit programma met Peter de Smet van Solar Clarity. Het zijn spannende tijden voor katholieken over de hele wereld. In Rome zijn de kardinalen verzameld om een besluit te nemen over wanneer het conclaaf moet gaan beginnen. Vandaag zouden we dus al kunnen weten wanneer we die witte rook uit Vaticaanstad mogen gaan verwachten. RKK-kruispunt-presentator Wilfred Kemp kijkt ook vol interesse naar de ontwikkelingen in Rome. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zijn die laatste ontwikkelingen uit Italië? De laatste ontwikkelingen zijn dat de laatste kardinalen die de paus gaan kiezen... Uh, vandaag in Rome aankomen. Dus wij verwachten inderdaad vandaag de datum te worden dat het conclave gaat, uh, gaat beginnen. Ja, en wat gaat er dan vandaag gebeuren? Nou, er zijn al vanaf maandag zijn er dagelijks... soms zelfs twee keer per dag bijeenkomsten van alle kardinalen. Dus ook van de kardinalen boven de 80 Die mogen eigenlijk niet in de conclaaf meedoen... maar die mogen nu wel hun mening geven over wat zij van de nieuwe paus verwachten. Nou, die bijeenkomsten zijn elke dag... Uh, Tot het conclave echt begint. En dan komen alleen maar de kardinalen van beneden de 80 samen. Echt achtergesloten deuren. En dan gaat het conclave echt beginnen. Ja, uh, e eerst even beginnen over die kardinalen van beneden de 80. Want als je ouder bent dan 80, dan mag je niet meer meedoen. Nee, mag je niet meer meedoen. Hoe zit dat? Nou, dat is bepaald op een gegeven moment in een, in een decreet zeg maar, over het conclaaf... dat degenen die ouder dan 80 zijn daar niet aan mee mogen doen. En daar is in bijvoorbeeld ook in bepaald dat het maximum aantal eh, kardinalen op 120 staat. Uh, en is in bijvoorbeeld geval ook bepaald dat het conclaaf moet beginnen... Uh, minimaal 15 dagen na de dood van de pauze en maximaal 20 dagen. Er zijn allerlei regels zeg maar die bepalen uh, hoe zo'n conclaaf eruit moet gaan zien. Ja, want er was de laatste tijd nog wat onduidelijkheid over... Wanneer dat conclave zou moeten beginnen en Klopt. hoe dat dan allemaal uh, uh, kon. Omdat ja. deze paus, de vorige paus, dus niet is overleden. Nee. Uh, uh, hoe, hoe staat het daar nu mee? Nou, dus is dat is wat als. Dus men zei van ja, waarom zouden we 15 dagen moeten wachten? Want we hoeven helemaal niet te rouwen. Nee. En we kunnen eigenlijk meteen beginnen met de voorbereiding van het conclaaf. Maar, en dat is nu echt aan de gang. Er is nu een soort machtsstrijd aan de gang. Tussen, zeg maar, de curie -kardinalen. Dus je moet je, je voorstellen, het Vaticaan is ook een soort bestuursapparaat. Met ambtenaren, met allerlei ministeries. En die curie Die kennen elkaar allemaal. En die hebben baat bij dat conclaaf zo snel mogelijk begint. Want dan kunnen zij hun eigen kandidaat naar voren schuiven. Terwijl de kandidaten van over de rest van de wereld, bijvoorbeeld onze eigen kardinaal Eik... die komen nu naar Rome en kennen heel veel kardinalen niet. En die willen juist de tijd hebben. Die zeggen van nou, wij hebben helemaal geen haast. Uh, wat ons betreft begint het pas de 15e, de 16e of de 17e. Ja, eerst even nou, handen schudden wat dat betreft. En precies, die willen elkaar verdienen. wat leren kennen, willen over elkaar wat, uh, wat lezen. Dus dat is de strijd die nu aan de gang is. De, de, zeg maar de, de ambtenaren, de hoge ambtenaren, de kardinalen, die willen zo snel mogelijk beginnen. En de kardinalen uit de rest van de wereld die zeggen, geef ons dat de tijd. Ja, nou zijn zijn er een aantal namen van kardinalen die de ronde doen... als grote kanshebbers voor ja. het pauschap Van overal ter wereld trouwens ja. op. Welke ja. namen vallen erop? Nou, je hebt uh, Scola. Dat is die, die staat hoog genoteerd. Dat is een Italiaanse uh, uh, uh, kardinaal uit Milaan... Uh, ...die heeft waarschijnlijk wel de voorkeur van ook heel veel uh, Curie-kardinalen... Van, uh, van, uh, ...van heel veel Italiaanse kardinalen. Uh, Maradiaga uit Honduras. Dat is ook een hele populair... ...dat zou de eerste Latijns-Amerikaanse uh, uh, paus zijn. Uh, heel erg mediachiniek, uh, kan goed communiceren. Uh, dan heb je, ik, ik ben erg gecharmeerd van een Filipijn, Tagli. Oh. Een, uh, een hele aardige vind... 55 heeft een eigen YouTube kanaal zit op Facebook en uh, maar is waarschijnlijk te lief weet je ze zoeken ook iemand die een beetje met zijn vijfde tafel kan slaan om daar uh, in, in, de, zeg maar in in het Romeinse apparaat om daar de boel een beetje op orde te, te krijgen dus eigenlijk is het jammer dat ze in het Vaticaan niet het Amerikaanse systeem hebben dat je een soort running mate kan hebben weet je dat je kan zeggen van nou als jullie op mij kiezen dan krijg je deze erbij als een soort uh, vice pauze zeg maar en dan zou deze deze Aziat kunnen zeggen, zeg maar een soort sterke rechterhand hebben. En dat zou een goede combi zijn. Maar goed, helaas uh, is dat niet het geval. En denk ik dat hij dus weinig, uh, weinig kans maakt. Jij hoopt wel op die Filipijn ergens? Ja, ik hoop een beetje op die Filipijn. Ja, dat zou een aardig... Hij gaat bijvoorbeeld hij gaat met de bus naar zijn werk. Ach. want Hij zegt van, anders kom ik nooit een normaal mens tegen. En ze heeft hij meer van die hele aardige dingen die hem heel menselijk en heel toegankelijk maken. Ik denk als hij het zou worden, dan, uh, dan zou dat voor het gezicht van de kerk zou dat veel goed betekenen. Maar goed, hij is ook 55, dus als ze hem kiezen, zitten ze ook waarschijnlijk 30 jaar aan hem vast. En dat is ook een beetje een nadeel. Want, weet je, dan denken ze ook van, nou, laten we maar iemand kiezen van de jaar of 70. En wie is in Scola, is 71. Perfecte leeftijd. Want uh, na 15 jaar, zeg maar 16 jaar, uh, dan, uh, nou ja... Of, die, of kan die nu terugtreden? Die zin heeft natuurlijk Benedict XVI een mooi president geschapen door terug te treden. Ja, vandaag horen we het in ieder geval wanneer dat conclave begint. Uh, maandag, vanaf maandag mogen we wellicht al hopen op witte rook. Wilfred Kemp, presentator van uh, Kruispunt bij de RKK. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Het Nieuwsminuutje. Twee minuten over half zes. Annette Schut met het laatste nieuws. Huisjesmelkers moeten beter aangepakt kunnen worden, dat vindt minister Blok van Wonen. Hij wil met een wetswijziging de hoge huurprijzen van kleine en slechte ruimtes bestrijden. Gemeenten kunnen dan een huiseigenaar bij langdurig slecht onderhoud een verhuurverbod opleggen. De bewindsman heeft zijn plannen voorgelegd aan onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vliegtuigpassagiers in de Verenigde Staten mogen binnenkort weer kleine zakmessen in hun handbagage meenemen... Dat maakte de Amerikaanse Transportbeveiligingsdienst bekend. Sinds de aanslagen van 11 september was dat verboden. Het gaat om messen met een blad van minder dan 6 centimeter lang. En in Amsterdam is vandaag het dansevenement Five Days Off begonnen. Tijdens die vijf dagen treden artiesten op in onder meer Paradiso en de Melkweg. Verder zijn er exposities, worden muziekfilms vertoond... en kunnen liefhebbers een workshop nachtfotografie volgen. Het festival trekt jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers.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 Richting het weekend toenemen de kans op wisselvallig weer. Ook de temperatuur doet een stapje terug. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Annette Schut. Dit is Omroep BNL op Radio 1. Drie minuten over half zes. Zometeen praten we verder met Peter de Smet... over een mogelijke importheffing voor Chinese zonnepanelen. Maar eerst wiegen we even mee op de klanken van Bruce Springsteen. En Love of the Common People. Food ticket, water in the milk from When the roof where the rain came through, what can you do? Man? Tears from your little sister, crying 'cause she don't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by. It's a good thing you don't have bus fare If we fall through the hole in the bucket And then losing in the snow on the ground you Gotta walk into town and find a job You're Trying to keep your hands warm From the hole in the shoe that the snow come through And choo you to the bone Now you better go home Yep, de bos. Love of the common people. Dit is nu al wakker op Radio 1. Hoewel de kans klein is, is er een mogelijkheid... dat de Europese Unie binnenkort importheffingen gaat instellen... op uh, Chinese zonnepanelen. Het onderzoek dat hierna wordt gedaan door de Europese Commissie... wordt uitgevoerd in opdracht van de belangenorganisatie EU ProSun. Peter de Smet is directeur van Solar Clarity... een grote importeur van zonnepanelen. Ja, Peter, kun je, kun je ons uitleggen wat dat is... Die Pro Sun, EU ProSun? Ja, EU ProSun is een, uh, een, een vereniging, een, een, een nou, samenkomst in feite, van uh, uit mijn hoofd 85 uh, Europese producenten. Uh, onder leiding van het Duitse Solar World. Uh, en die hebben uh, ja, als, als Europese producenten last natuurlijk van uh, de concurrentie van de Chinese panelen. En die hebben zich op die manier verenigd om daar wat aan te doen en hebben een, een, een onderzoek aangevraagd bij de Europese Unie. Dat hebben ze eerder al gedaan in soortgelijke setting. Althans, SolarWorld heeft dat gedaan in Amerika. Um, en daar zijn ze ook in hun opzet geslaagd. Daar is ook een, een, een importheffing uh, ingesteld die overigens meteen weer omzeild werd door de Chinezen. Dus uh, effectief houden ze er nog niks aan. Maar uit dat uh, uh, succes uh, zijn ze meteen teruggerend naar, uh, naar Europa... en hebben ze gezegd van, hé, hey, daar, uh, daar gaan we dat ook proberen. Ja, uh, want wat vind je van die aanvraag dan van EU-Person... Om, om dat onderzoek te starten en naar die dumping, zoals het genoemd is. Nou ja, wordt, nogmaals van die, vanuit hun ja. perspectief uh, kan ik het me wel voorstellen. Zij hebben ja, last hiervan... Um, ik denk dat ze het in, in, uh, in Europa wat minder makkelijk zullen krijgen... om uh, die, die, dat, dat, dat importtarief er doorheen te krijgen... Uh, dood eenvoudige reden dat ik uh, van mening ben... Dat, uh, dat de belangen in feite van Europa... Uh, zeker van Duitsland met de verkoop van Duitse auto's naar China toe... Waar, uh, die daar verkocht worden alsof ze gratis zijn... Uh, ik denk niet dat Duitsland uh, zich een, een handelsoorlog uh, wil permitteren. Uh, de allereerste reactie van, uh, van, van, van Merkel en de Chinese... Uh, uh, president was en in september al van, nou, wij willen dit eigenlijk wel in de minne schikken. Uh, dus ja, ik denk dat het wat minder makkelijk zal zijn voor uh, SolarWorld World en zijn ProSun vrienden, om dat in Europa voor elkaar uh, te krijgen. Stel, uh, uh, het komt er toch, hè, die importheffing. Uh, uh, uh, zijn er dan ook nog Nederlandse bedrijven die daar wat aan hebben? Die, die daardoor beschermd worden? Nee, dus, ja. althans zijn niet bij Nederlanders... mij meer op de radar. Nee. <laughs> uh, er waren wat Nederlandse producenten. Uh, Naar mijn weten zijn die allemaal uh, uh, ja, failliet gegaan, teloor gegaan. Uh, niet meer actief. Um, dus Nederlandse producenten zullen er weinig maat bij hebben. Uiteindelijk, in, in, in Nederland heb je een hele grote sector. Nu een zeer bloeiende sector, waar ik zelf ook van deel van uitmaak. Uh, van installateurs, groothandels, uh, dat soort bedrijven. En die hebben er alleen maar last van. Dus Nederland heeft er persoonlijk echt alleen maar last van. Voor zover ik het kan overzien. Ja, los daarvan. Uh, als je kijkt naar China. Hè, en daar zit uh, waarschijnlijk toch een heleboel subsidie op die panelen. Om die zo goedkoop hier te kunnen afzetten. Is dat eigenlijk ook niet hetzelfde wat we in, wat we in Europa eigenlijk als sinds mensenheugenis doen? Subsidie geven om de marktsterkte. Uh, ja, nou ja, kijk, het, het, het, het, het, het punt waar ik bij EU ProSun zelf overval is dat zij zeggen ja, de Chinezen die krijgen allemaal subsidie en daarom kunnen ze op, uh, goedkoop produceren. Ja, fantastisch, maar uh, laten we wel wezen, de gemiddelde Europese producent die uh, heeft fantastische tijden gehad en dat was alleen maar omdat de, uh, de afzet in feite werd gesubsidieerd. En men kreeg uh, zeker in Duitsland een hoge vergoeding voor alle uh, zonne elektriciteit die werd geproduceerd. Uh, ja, en daardoor gingen mensen als, uh, als dolle uh, panelen kopen. Ja, dat is natuurlijk ook subsidie. Dus het is wat mij betreft een beetje de pot die uh, de ketel uh, verwijt. Hoe zeg je het ook alweer? Ja, de, de, de pot verwijt <laughs> nee, de ketel, ketel dat hij dat zwart zit. Bingo. <laughs> uh, uh, uh, ja... Lage prijzen, dat is toch ook wel weer mooi. Hè? Uh, wat dat betreft, uh, uh, als we zonnepanelen willen aanschaffen. Uh, Hoe ho lang is het nog houdbaar dat, dat die zonnepanelen zo, zo goedkoop blijven? Nou, ik denk dat we... Uh, je hebt lage prijzen en je hebt prijzen die uh, op, het, op, een, op, een, op een laag punt zijn... zoals we hem nodig hebben. Uh, de, de prijzen waren wat mij betreft redelijk... Nou, niet zozeer wat mij betreft, maar als je kijkt naar de producenten... en naar hun winstcijfers die absoluut nihil waren... Ja, dat is natuurlijk op de lange termijn onhoudbaar. Um, wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat de panelenprijzen, uh, de systeemprijzen, nu op een pijl liggen. Uh, dat we eigenlijk gewoon simpelweg kunnen zeggen, zeker in Nederland, uh, dat je met je zonnepanelen goedkoper stroom kunt produceren dan dat je het bij een elektriciteitsmaatschappij kunt kopen. En dat is natuurlijk, in, in, in essentie is dat dus laag genoeg. Hè? Zolang als, we maar, als wij met onze zonnepanelen maar een goedkopere prik kunnen produceren dan ja. dat je het kunt kopen, is dat, is dat een goed punt? Is dat een, een punt wat bereikt is? En dat is wel een punt waar we als, als, als sector met z'n allen naar hebben uh, gestreefd en daarvoor hebben uh, gewerkt. Uh, het is denk ik een van de weinige sectoren waar jaarlijks de prijzen daalden in plaats van stijgen. Uh, het zou natuurlijk zonde zijn als dat er niet wordt gedaan door, uh, door een of andere onbezonnen uh, importheffing. Nou, we gaan het er straks nog even verder over hebben. Dan gaan we ook naar uh, René Leegte. Hij zit in de Tweede Kamer voor de VVD. En hij vindt dat we in plaats van op duurzame energie... juist extra moeten gaan inzetten op uh, fossiele brandstoffen. Dat zometeen. meteen. Now villagers, this is Nothing Arrived. Nothing arrived. Audiofonisch werkje van Villagers en dat is een band. 13 minuten voor 6 uur luistert naar Omroep WNL en om 7 uur beginnen onze tv-collega's met een nieuwe uitzending van Vandaag de Dag op Nederland 1. Verslaggever Jildauw van op Zeeland is straks live te zien. Ik heb er nu aan de lijn. Yildouw, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je naartoe? Dat is nog even de vraag. Oh. Dat wisselt nog alles, maar het plan was in ieder geval om naar Amsterdam te gaan. Daar gaan uh, schaters van de jaap Edebaan namelijk protesteren. Ze zijn namelijk boos op de directie, uh, want die willen eigenlijk ervoor zorgen dat de schaatsschool, maar ook het schaatsrestaurant ja, gaan sluiten. Die willen eigenlijk een eigen aanbesteding doen en daar zijn de schaatsers het er niet mee eens. En daarom zeggen ze, we gaan vandaag massaal klunen. Ja, je verwacht het niet meer dit weer. <lacht> ja. En die gaan al klunend uh, ja, met tientallen schaatsers van de Jaap-Edebaan klunend door Amsterdam met de tram en dan weer richting de Stoperaan om daar verhaal te halen bij de gemeente. Hoe -ho -ho -ho lang en... geleden zijn ze met dit plan gekomen, vraag je dan af, hè? Ja, ze zijn echt al tientallen acties gestart, uh, ook met bekende schaatsers. Ja. Anne, uh, Annette Gerrits heeft zich geloof ik aan verbonden, uh, Schenk heeft zich graag verbonden. Maar goed, het blijkt uh, dat de acties nog niet echt helpen. Nu hebben we zoiets, we gaan gewoon massaal klunen naar de gemeenteraad... en daar bieden we een petitie aan, petitie om dus die schaatschool en uh, dat restaurant open te houden. En die petitie is inmiddels ondertekend door meer dan 5000 mensen al. Dus dat is in ieder geval de moeite waard om naartoe te gaan, maar je weet het nog niet zeker. Dat betekent ja. dat er nog iets anders aan de hand is dat er wellicht tussendoor komt fietsen. Ja, er schijnt een hele grote brand te zijn uitgebroken in Hedel, in een metaalfabriek. Uh, uh, dus we moeten even uitzoeken hoe groot dat is en hoe zich dat ontwikkelt. En anders kan het best zijn dat we in plaats van Amsterdam naar Hedel crossen. Ah ja, dan zou het ook een, een, een wat minder mooi verhaal worden om, uh, om naar te kijken wellicht. Uh, ja. uh, uh, uh, wat dat betreft is het dus nog even afwachten. Maar jij, uh, zit je dan al in een auto? Hoe doe je dat eigenlijk? Want je, je moet nog kiezen of niet? Eh... Uh, ja, ik kies uh, niet. eindelijk kies kiest ja. het verhaal. En uh, de cameraman komt mij over. Nou, ik zal pak een beetje tien minuten ophalen. En dan uh, moet de beslissing zijn gevallen. Ja, of, haar, of rechts ja, of links. Je haar zit inmiddels goed. De tanden zijn gepoetst. <lacht> Nog niet helemaal. Oh, dan, dan gaan we je niet langer uh, lastig vallen. Hilda van op uh, Dank je wel. Succes uh, zometeen Is goed. Doei. Straks uh, op Nederland 1. Vandaag de dag. Goed, vanavond. Dan gaat de Tweede Kamer in debat over de kosten van fossiele energie. De VVD is een van de partijen die de confrontatie gaat zoeken... waar de groene partijen vooral alternatieve ideeën voor energiewinning pitchen. Focus de VVD op het kostenplaatje. Kamerlid René voor voert vanavond het woord tijdens het debat. Meneer Leegte, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, één ding is zeker. U bent het op het gebied van energie... niet met een partij als GroenLinks eens. Uh, hoe komt dat? Nou ja, kijk, wat mij betreft is de wedstrijd die de meest hernieuwbare energie wil hebben... niks dan morele zelfbevrediging op kosten van de belastingbetaler. En daar doe ik niet aan mee. Want u zegt, het kost, het kost gewoon allemaal te veel, die groene energie. Ja, het kost veel geld. We moeten ons goed realiseren dat we in Nederland, eh, überhaupt in Europa... een overcapaciteit hebben van elektriciteit. Dat betekent dat extra, iedere extra windmolen een extra overcapaciteit aan elektriciteit is. En dus extra kosten. En we zitten in een recessie. Dus wat mij betreft moeten we heel goed kijken waar we geld aan uitgeven. We moeten niet onnodig kosten gaan maken. Ja, GroenLinks zegt dat de prijzen van windmolens en zonnepanelen dalen. Olie en andere fossiele brandstoffen die worden alleen maar duurder. Hebben ze daar dan niet een punt? Nee, wat je ziet is dat de prijs van olie en gas fluctueert. De prijs van gas in Amerika daalt, omdat ze daar schaliegas inzetten. De prijs van Russisch gas daalt ook. En je ziet dat de prijs van molens, van windmolens, nauwelijks daalt. En van, uh, uh, de, dus, dus je kunt dat niet zeggen. Uh, met welke boodschap gaat u vanavond het debat in? Nou ja, waar ik voor ga pleiten is dat we ons moeten realiseren... dat er een overkapaciteit van elektriciteit is. En dat wat dan slim is om te doen, is om samen te werken. Waarom kunnen we niet Duitse windmolens op optellen bij het Nederlandse doelstelling? Dat is veel slimmer dan dat we uh, zelf heel veel windmolens gaan plaatsen... en Duitsland dat gaat doen... En het enige wat er dan gebeurt is dat we uh, te veel elektriciteit maken en dus heel veel extra kosten maken. Wellicht ook een roep om een Europese beleid, want het, het Nederlandse energiebeleid sluit dat een beetje aan op Europa? Nee, kijk, Europa heeft ieder land een doelstelling gegeven voor hernieuwbare energie. Voor Nederland is dat 14 procent en alle landen vullen dat op een eigen manier in. Maar sommige landen hebben hoogteverschillen en dus waterkracht, sommige landen hebben veel wind... Andere landen als Nederland zijn dicht bevolkt en hebben weinig ruimte. Nou, laten we dan kijken waar ruimte is, windmolens bouwen. En laat Nederland dan zorgen dat we elektriciteit hebben als het niet waait op de zon niet schijnt. Wat dat betreft een, een lastig debat natuurlijk ook. Uh, uh, want als het gaat om de fossiele brandstoffen, daar hebben we het ook over. Ja, dan uh, zegt iedereen ook, ja, die raken toch langzamerhand wel een keer op. Is dit niet nou juist het moment om te zeggen, nou, we gaan toch extra investeren in hernieuwbare brandstoffen? Ik kijk natuurlijk, de VVD staat ook een transitie van hernieuwbare energie voor. Omdat we gewoon minder afhankelijk willen zijn van landen als Rusland, het Midden-Oosten enzovoort. Maar tegelijkertijd, als je reëel kijkt naar de energievoorziening, naar, naar de gasvoorraden en de olievoorraden, dan moeten we constateren dat sinds de jaren 80 ieder jaar de voorraad is toegenomen, de bewezen voorraad. Terwijl de welvaart en het aantal mensen op de aarde is toegenomen. Dus er is meer vraag. Maar ondanks die meer vraag is er ook meer voorraad gekomen. Dus dat het morgen opraakt, dat is niet waar. Dat is, een, dat is een tijdsvorm van 40, 50 jaar. En ik pleit er dus ook voor om die tijd te gebruiken... om op een verstandige manier of een betaalbare manier zo'n transitie in gang te zetten. We hebben geen haast. Nee, uh, Het is een Nederlands vraagstuk, het is een Europees vraagstuk... ook een Amerikaans vraagstuk, zei u zojuist al. Hoe, hoe kijkt men uh, in een land als China bijvoorbeeld naar, uh, naar Europa? Nee, in een land als China lag ze in een vuistje... Want wat zij zien is dat één land als Duitsland miljarden uitgeeft om kerncentrales te slopen. Terwijl andere landen in Europa miljarden uitgeven om juist kerncentrales te bouwen. En nou, dat zijn twee keer miljarden die we niet in Europa kunnen uitgeven. aan economische ontwikkeling, niet aan onderwijs, niet aan innovatie. En, en dat is echt doodzonde. dat weggegooid geld. Ja. Het ene land wat kerncentrales afbreekt en het andere land wat verbouwt. Netto voegt dat dus geen waarde toe. Even naar het debat van vanavond, wat hoopt u eruit te slepen? Nou ja, wat ik hoop is dat we weer een, een, een steentje gooien in de cijfer van de raadshow... dat we allemaal leren nadenken dat we gewoon heel veel geld geven. En uiteindelijk is het de onderkant van de samenleving... mensen met een kleine portemonnee die het het meeste moeten betalen. Dus die voelen de pijn het meest, En dat is waar ik natuurlijk ook zorgen over maak. Ja. Tot slot, meneer Leegte, als we over een jaar weer spreken... en we kijken terug op wat dit debat teweeg heeft gebracht... wat voor verschil heeft u dan gemaakt voor het Nederlandse energiebeleid? Ja, dan hoop ik dat we meer samenwerken met een land als Duitsland... en dat we daardoor dus de betaalbaarheid van de energierekening in de kou houden. VVD-Kamerlid René Leegte, dank u wel en uh, succes vanavond. Dank u wel. Ja, waar René Leegte zich dus vooral focust op uh, fossiele brandstoffen... is Peter de Smet, voorstander van groene energie. Dat is ook wel logisch. Hij is directeur van Solar Clarity... de uh, grote importeur van zonnepanelen. Ja, je hebt uh, net uh, geluisterd uh, naar René Leegte... Uh, daar heb je vast een mening over. Ja, ik ben het niet heel erg eens met meneer Leegte. Um, uh, uh, hij zegt het eigenlijk zelf al. We hebben voor nog zo'n 50 jaar uh, fossiele brandstoffen. Nou, dat vind ik heel erg kort. Vijftig uh, jaar, uh, ik heb zelf kinderen uh, van zeven uh, en negen. Nou, uh, die gaan dus het einde nog meemaken. Um, en dat wil ik absoluut niet. Ik denk dat het uh, uh, totaal uh, egoïstisch is. En dan staat het los van kosten of groen of kan mij het schelen wat. Het is totaal egoïstisch om nu op te maken wat generaties na ons nog heel goed zouden ook nog heel goed zouden kunnen gebruiken. Ja, los van, van, van. En meneer Leegte heeft het dan over ratio en, en, en weet ik wat allemaal. Ja, ik heb het alleen maar dan in dit geval zeg ik: Nou, het heeft alleen een betrekking op ego. Ja, een steentje gooien in de vijver van de ratio, dat was het voor mij. Ja, he? ja. Ja, nou ja, en, en, en een rotsblok op zijn ego leggen zou ik dan zeggen. Het gaat niet zozeer om ons, maar om de generatie na ons gaan. op de, dit debat. Als hij zegt: Ja, op dit moment hebben we moeilijke tijden en uiteindelijk die fossiele brandstoffen. Dat is op dit moment gewoon een goedkopere manier om energie op te wekken. Ja, heeft hij dan, toch een punt? Nou, dan heeft hij absoluut geen. Geen punt. En, en dat is iets wat de fossiele sector ons graag wil wijsmaken. Maar door, eh, door in feite de grote toevloed van groene energie, groene elektriciteit op het net, is de, de, de werkelijke elektriciteitsprijs eh, eigenlijk drastisch aan het dalen. Alleen dat wordt eh, nooit doorberekend aan de consument. De consument betaalt eigenlijk altijd alleen maar meer. De marges dus die daar ergens tussenin zitten, die worden dus alleen maar groter. Eh, dus, nou, Meneer Leegte is een VVD, een marktwerking. Nou, prima, laat dan de markt zijn werk doen. En dan zul je zien dat door de grote toevloed van met name dus, eh, Belgische en Duitse eh, groene elektriciteit... Eigenlijk de elektriciteitskosten voor de consument alleen maar lager zouden kunnen uitvallen. Nou, VVD voorstander van marktwerking inderdaad. Ook van ondernemerschap. Er zit een hoop nieuw ondernemerschap. Ook in die nieuwe groene technologieën. Waarom zegt iemand als René Leegte dan zoiets? Ja, is dus volgens mij heel simpel, meneer is uh, Voordat hij in de Kamer zat, uh, werkte hij voor een lobbyonderneming voor de gasindustrie. En uh, ja, die heeft daar natuurlijk hele grote belangen. Uh, um, het is gewoon ja. oude jongens beleid. Ja, ja, het is gewoon uh, verdelen onder de armen, maar dan uh, zeg maar de oksels, weet je wel. Dus uh, voor, voor ons, uh, door ons. Um, uh, ik denk dat um, de, de, de VVD er veel beter bij gebaat zou zijn als, uh, als marktpartij als ondernemerspartij, om de uh, het, het, het, uh, het, het, het grote ondernemerschap te stimuleren... wat er bij een leger, kleine bedrijven uh, op dit moment in Nederland uh, zichtbaar is... die zich allemaal op, uh, op, op nieuwe energie uh, storten. Of het nou zonnepanelen of andere dingen zijn. Want hoe, hoe geloofwaardig is de VVD met dit standpunt? Nou ja, wat mij betreft niet. Ik denk, als je op dit moment eh, ondernemerschap wil stimuleren... Ja, dan kun je wel vasthouden aan de, de gasreuzen. Eh, maar ja, dat, wat mij betreft een beetje, moet eh, ik maar met een oude term te zeggen... oude economie. Eh, terwijl als ik kijk eh, hoeveel ondernemerschap er in de groene sector... of in de duurzame sector, laat ik het zo, zel, eh, zo stellen, eh, aanwezig is... dan denk ik, ja, eh, zijn dat dan geen ondernemers dan? Eh, dat zijn sterk kleinere ondernemers die misschien wel meer hulp nodig hebben van de VVD, uh, dan dat ze dat nu krijgen. Ja, los daarvan, uh, als we naar de EU kijken, die is bezig ook met... Uh, uh, ja, uh de consument verleiden tot het uh, gebruiken van groene energie. Uh, tegelijkertijd hebben we dit uur gepraat over een mogelijke importheffing... voor Chinese zonnepanelen, uh, waardoor zonnepanelen wellicht duurder uh, gaan worden. Is dat niet een beetje een dubbele moraal dan die de uh, Europese Unie hanteert? Het is natuurlijk volslagen in, in, in strijd met elkaar. Uh, je kunt uh, als Europese Unie inderdaad doelstellingen opleggen... en een van de uh, snelst groeiende technologieën daarin, uh, zonne-energie. Waarom groeit het zo snel? Omdat het gewoon ja, een van de meest Eenvoudig te realiseren zaken is. Uh, even de snelst groeiende technologieën, dus die ga je, die ga je dan uh, een obstakel opwerken. Ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk vol, vol slagen haaks op elkaar. Ja, nou, u doet in ieder geval zaken in de zonnepanelen. Hè? U koopt ze in en u verhandelt ze door ja. aan installateurs onder andere. Ja. Uh, als we even kijken naar het komende jaar of de komende jaren, hoe verwacht u dat de zaken gaan lopen? Um, ja, je kunt voorspelling alleen maar doen uh, uitgaande van hè, alles blijft gelijk. Maar als alles gelijk blijft zoals het nu is... dan uh, voorspel ik uh, uh, voor Nederland in 2013 een marktverdubbeling ten opzichte van 2012. En uh, ja, wellicht halen we dat in, uh, in 2014 nog wel een keer. Dan kunnen we uiteindelijk uh, geen dak meer vinden zonder zonnepanelen? Nou, rij maar eens door, uh, door Duitsland of door België heen... en dan zie je inderdaad uh, ja, geen straat meer vinden zonder dat je zonnepanelen ziet... En dat zou uh, voor mij een hele mooie uh, toekomst zijn, ook voor Nederland. De woorden van Peter de Smet van uh, Zonnepanelen, Groothandel, Solar Clarity. Peter, dank voor je komst uh, naar de studie. Dit hele uur. Onze zendtijd zit er vrijwel op, maar WNL is er over ruim een uur alweer op Nederland 1. Begint dan vandaag de dag met Leonie de Braak. Vandaag ontvangt de economisch stratege Alex Klein over de nieuwste cijfers. Ze praat met showbizdeskundige Jan Uriot over uh, onder meer het duizendste concert van Frans Bauer. Wij zijn er volgende week weer met Nu al wakker. Zometeen hier het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen, een dubbele espresso en Marcel Oosten. Wat ons betreft een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.